met het regionale journaal. In Er zijn geen aanwijzingen dat sprake is van een misdrijf, maar de politie doet onderzoek omdat de doodsoorzaak onduidelijk is. De jongen raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag op het evenemententerrein onwel. Hulpdiensten begon begonnen direct met reanimeren, maar overdeed later die nacht in het ziekenhuis. Het Irakse leger heeft een groot deel van de stad Mosul heroverd... op terug op islamitische staat. Volgens de militairen hebben ze de strijders van IS... nu uit twee derde van het oude centrum verdreven. Een Irakse generaal denkt dat de strijd over een paar dagen beslist kan zijn. De Irakse troepen vechten al een half jaar om Mosul te heroveren. Het innemen van de oude stad gaat langzaam... omdat de soldaten alleen te voet door de smalle straten kunnen. In Canada is een voormalige verpleegkundige veroordeeld tot levenslang voor het vermoorden van patiënten. Ze heeft bekend dat ze acht ouderen in verzorgingstehuizen heeft gedood. De vrouw was verpleegkundige in verschillende plaatsen in de provincie Ontario. Naast de acht moorden heeft ze vier pogingen tot moord bekend en twee gevallen van zware mishandelingen. Tussen 2007 en 2016 injecteerde ze ouderen zonder medische reden met insuline. Voor de rechter zei ze dat ze het gevoel had dat ze een instrument van God was. Minister Kamp wil de plicht om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnet versoepelen. Hij ziet daarbij een belangrijke rol voor de gemeente. De Tweede Kamer heeft er op aangedrongen om de aansluitplicht uit de wet te halen. Schappen van de plicht moet volgens de Kamer bijdragen aan het energie neutraal maken van nieuwbouwwoningen. Maar de minister ziet niets in een algemeen wettelijk verbod op gasaansluitingen voor nieuwbouw. Het weer tot besluit vanavond en vannacht zijn er opklaringen blijft het droog. Morgen begint de dag ook droog met wat zon. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en later kan er een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu ZFM Cinema. Ja, welkom bij Tweede Uur van ZFM Cinema. Wij zijn bezig aan het laatste uurtje CFM -C Cinema. En dan hebben we mooie films bij. Le Bâton à Dalida, heb ik gezegd. De Pirates, nog een wat instrumentale muziek. Kortom, heel veel mooie muziek voor de tweede uur. Maar eh, ja, we gaan beginnen met eh, het wordt warmer weer. En het, eh, de grote vakantie komt over een aantal weken eraan. We krijgen laat vakantie, dacht ik, in deze contrij. 20 juli, basisschool, zoiets. Nou goed, maar heel veel mensen trekken naar Frankrijk. En in Frankrijk kennen we natuurlijk allemaal de zangeres Dalida... En die, daar is een film over uitgekomen in 2016. En daaruit gaan we wat muziek draaien. Ik ga eens even kijken welke ik uh, ga pakken. Oh natuurlijk, haar meest bekende. Dat lijkt me wel leuk. Deze. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Twee mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Trop facile, des mots fragiles. C'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. En Séphane, aussi, quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Ton suppose sur ma bouche mais jamais sur mon cœur la première fois. Déjà, <rire> je t'inventerai. Merci, rentrer. pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot. juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole Je te jure draai muziek uit de film Dalida. Uh, biopic over de zangeres Dalida. Dalida werd geboren in Cairo in uh, 1933... en in 1956 trad ze voor het eerst keer op in het Olympiantheater. En, uh, en het werd een fenomenaal succes. Ze trad in het huwelijk met Lucien Maurice, de baas uh, van het jonge radiostation Europe One... en haar liedjes uh, weer klonken in heel veel discotheken. Het is een aardige film, zeker de moeite waard om te bekijken. Er zit hele leuke muziek in... Uh, ik draai, bijvoorbeeld ook van Laurent Pires de Elmar. Bekend van de, de, de Turtle, uh, La Rouge Turtle. En een stukje, voor El Amor. Ze was een Egyptisch-Franse zangeres en actrice. Uh, 170 miljoen plaat verkocht. Een van, succes, een van de van meest succesvolle Franse artiesten. Uh, nou, toch is haar leven niet echt uh, gelukkig geweest. Volgens mij is ze een aantal malen getrouwd geweest. Een paar van die heren hebben zelf moord gepleegd. Dus ik moet niet vergis. En eens even kijken. Ja, zelf heeft ze er ook een eind aan gemaakt. In 1987... Ondanks alle successen. In de, de, in de jaren tachtig kreeg ze ook de last van een oogkwaal. Ze zag steeds minder met de linker oog. Ook in de relaties was ze weinig gelukkig. En uh, ja, ik zie hier toch staan dat ze uh, de, toch niet al te lang uh, relaties vast kon houden. Drie pleegde zelfmoord. Dat is wel heel veel, hè? Lees ik hier... Hij uh, speelt in films en wordt met Edith Piaf beschouwd als de meest populaire en invloedrijkste Franse zangeres uit de 20e eeuw. Vandaar ook die film. Eens even kijken wat ik nog meer over haar kan zeggen. Ja, het repertoire van Leo Vergé is Jacques Brel. En inderdaad, overleden door een uh, pillen, zie ik hier. Ongeluk leven gehad. bijzondere dame, sensuele stem, zonder meer. eens even kijken wat ik nog meer hier. oh ja, iets een uh, beetje klassiek achtig, meditation. uit dezelfde film met Dalida. Lees het net. Moe van alle problemen maakte ze in de nacht van 2 op 3 mei 1987... met bulk van pillen in Parijs een einde aan haar leven. Ze liet een briefje na met de woorden... La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi. Het leven is ondraaglijk voor mij. Vergeef me. Een aantal jaren na haar dood werd onder grote belangstelling de Place d'Alida, plechtig ingehuldigd in Parijs. 18e arrangement, dicht bij haar voormalige woning in de wijk Montmartre... en vlakbij Place du Tertre. Op het plein staat een bronzen borstbeeld van Dalida. Hij is begraven op het cimetière de Montmartre... De film is uit 2016, zie ik hier staan. Nou, en ja, daar hoort nog één nummertje bij... wat ook in deze film gebruikt wordt, een hele bekende... Verder wel. Het is zo bekend, die hebben we het zo vaak gehoord. Ik vind het wel grappig dat hij in die soundtrack verwerkt zit. Allemaal muziek uit de film Dalida. Dan komen we bij nog een Frans film. Ik had al beloofd dat ik nog wat zou draaien van de film Le Baton. En dat gaan we nu doen. Muziek van Christian Doris. Heb ik je nieuwsgierig gemaakt naar de film Le Dan Dan kan je hem toch nog bekijken zie ik. Want om uh, aanstaande vrijdag 30 juni. Dan is hij te uh, bewonderen op RTV5. Hij is uh, gewoon ondertiteld in het Nederlands. Dus uh, half zeven. Zet de videorecorder maar aan. En neem hem op. En dit is ook een mooi nummertje. F Fem Cladice. Muziek van de Bovenste Plank zou ik bijna zeggen. GFM, Christian Dorise uit Le Baton. Nog eentje, omdat het zo mooi is. Femme Nathalie. Klanken. Absoluut. En dan doen we even deze achter. Dit is ZFM Dinsdag 27 juni is er een film die is getiteld Bruce Almighty. En daar is de muziek van John Dapney. En dat is een aardige soundtrack. Ik doe een paar nummers uit. Bruce die dinsdagavond 27 juni half negen op Veronica te zien. TV-verslaggever Bruce is ontevreden over zijn huis, zijn hond, de files, kortom, zijn leven. Op een dag heft hij de handen in wanhoop ten hemel en beklaagt zich tegen God over al zijn pech. Dan verschijnt God in de gedaten van Morgan Freeman en hij zegt dat Bruce, als hij het dan zo goed weet, zelf maar eens moet proberen om de schepping te bestieren goddelijke krachten krijgt Bruce erbij. Dat lijkt leuk, maar is best lastig. Wij vlagen erge grappige komedie waarin, je, waarin Jim Carrey bijzonder goed in vorm is. Ja, mooie muziek. Onder andere ook dit nummer. Ik zie nog een aardig nummer staan Daar schiet me meteen een anekdote te binnen en Op de soundtrack staat ook het nummer Walking on Water En ik heb ooit eens gelezen over Iets over Frits Korbach Een trainer, voetbaltrainer Volgens mij is hij al overleden Die zei het volgende over Johan Cruijff Als Johan Cruijff iemand over het water ziet lopen Dan denkt hij Hij kan zeker niet zwemmen Daarom nu nog een keer Walking on Water Uit de film Bruce Almighty John Deppney. Volgende film. Eens even kijken wat we dan. Oh ja, ik had toch beloofd: uh, The Pirates Band of Misfits. Uh, muziek van Theodore Shapiro. Ja, dat is wel iets uh, hardere muziek. komt die Attacking Ships. Deze muziek komt ook bij The Pirates. Maar volgens mij was het een andere film. Het ritme van Zandvoort. Attacking the Beagle. Hetzelfde film nog een stukje. Eens even kijken. The Captain's Dream. Kijken of dat leuk is. Weet ik eigenlijk niet. Je kan wel horen dat het toch een animatiefilm is. Hè? Deze muziek past er wel goed bij. Ja, de punkmuziek past er ook goed bij. Maar dit is toch wel echt animatiefilmmuziek. Dit is ook nog uit diezelfde film. Het wordt me even, even te veel deze muziek. Ik moet iets anders draaien. Ik kan het niet langer tegen. En dan kom ik uit bij uh, Dr. Buzzard's Original Savannah Band. En die hebben ooit een grappig nummertje gemaakt. Dat heet Serge uh, uh, La Femme. Even weer iets Frans-talig tussendoor. Voor de van Doxie beginnen. Ja, leuk om dat even de Franse muziek te ontbreken. Maar dan komen we met, met Cher Cher La Femme aanzetten. Van de uh, Kid Creole en de Coconuts, denk ik. Dat was denk ik, uh, die uh, Savannah band was een voorlopertje daarvan. Uh, tijd om weer eens naar de Franse film terug te gaan. Ik had een film klaargezet en die heet Quai d'Orsay. Dat is prachtige muziek. Die is van Philippe Gzagde, een bekende Franse filmcomponist. En is een hele mooie melodie. Arrivé Oké, okay. doe Oké, C is een film die is aanstaande donderdag om 9 uur op TV5 te zien, ook in Nederlands ondertiteld. Het gaat over Arthur Fleming, beland als tekstschrijver in de hoogste echelons van het departement van Buitenlandse Zaken. Werken voor de flamboyante uh, minister Alexandre Taillard de Worm blijkt bepaald geen zondagmiddagklusje. Mooie, vermakelijke komedie over het Franse politieke bedrijf. Uh, leuk om te zien. Mooie muziek en we draaien er gewoon nog wat uit. Dit is een beetje jazzy-achtig. En Twitch Reflexion. Prachtige soundtrack die van uh, Philippe zagde. Uh, uh, en uh, de film heet Equête Aanstaande donderdag, 9 uur, TV5, aanrader. Alleen al de muziek is uh, formidabel. Dit nummertje Discours de l'ONU, vond ik zelf het mooiste nummer van de hele soundtrack. Uh, over mooie soundtracks gesproken, dan kom ik bij Christopher Beck, ook een bekende componist van romantische films. En ik zie hier White Dress uit de film Under the Tuscan Sun. Van het programma Ik vertrek houdt, dan zou ik deze film van harte aanbevelen. Under the Tuscan Sun, een film met Diane Lane in de hoofdrol en het gaat over een uh, Amerikaanse professor creatief schrijven. De schrijfster Francis Mays, die schijnt in 1990 een uh, vervallen uh, ja, villa in Toscane gekocht te hebben, om die met haar man te gaan opknappen. Daar heeft ze een boekje over geschreven en dat boek is verfilmd tot de tot een pittoreske romantische komedie. En ja, dat is een aardige film als je van romantiek houdt. Er zit mooie muziek in van Christopher Beck. Vandaar dat ik er nog een draai. Uh, my Wish... de Taskenson is aanstaan. Donderdag 29 juni op net 5 om half 9 tot 10 voor 11 Mooie tijd. Maar ik zie, het loopt tegen de klok van 11. Dus we moeten er langzaam maar zeker uit. En dat doen we altijd met dit muziekje. Uit Dans la Maison Philippe Rombie. Je hebt geluisterd naar CFM Cinema. We gaan er het mee stoppen. Zit erop, ruim 3,5 jaar, filmmuziek gedraaid. Zeg nog nooit, misschien dat we ooit nog eens terugkomen. Wie weet. Ik vond het leuk om te doen. Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. Ik zou zeggen, maak er een mooie zomer van. Geniet van film, geniet van de natuur, geniet van de zon. Geniet van het strand, geniet van de zee. Geniet, zou ik gewoon zeggen... Het zit erop, 3,5 jaar filmmuziek. Ik zou zeggen: ik wens je het aller, allerbeste. Het ga je goed en wellicht tot ziens. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.